Dit is Jeroen Tjep, kom aan met het NOS Journaal. Het oosten van Turkije is opnieuw opgeschrikt door een aardbeving. Er zijn geen berichten over slachtoffers of grote nieuwe schade in het gebied... dat de afgelopen maand al werd getroffen door twee verwoestende aardbevingen. De beving van vannacht had een kracht van 5,2 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag 30 kilometer ten noordwesten van de stad Van. In de regio leven nog altijd duizenden mensen op straat na de recente aardbevingen. Daarbij vielen ruim 600 doden.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 Hij wil daarom aanblijven tot de verkiezingen in 2013. Maar de leiders van sommige partijen willen dat Monty haas maakt... zodat er over een paar maanden al vervroegde verkiezingen kunnen worden gehouden. Enkele regionale kranten van het Wegener-concern komen vanochtend met een noodeditie. Oorzaak is een technische storing. Rond kwart over elf gisteravond bleek het niet meer mogelijk om pagina's naar de drukker te sturen. Veel kranten zijn daardoor incompleet.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 www.zfmzandvoort.nl. Dus ik weet eigenlijk nog niet echt waar ik aan toe ben.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 For my... 6.9 CFM CFM No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 ik lijk misschien wel goed doordat je weet wat ik nu voel Jij kent als muziek, dus had je zien wat ik bedoel Ik neem je mee ey, ey, ey, ey. Ik neem je mee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 Ik lijk misschien op cool, goed doordat je weet wat ik nu voel. Jij je als muziek dus laat je zien wat ik bedoel. Ik neem je mee, eh eh ei, Ik neem je mee, eh eh ei, ei. Ik neem je mee, ei, eh eh ei. Ik neem je mee, ei, ei, eh ei. Ze denkt dat ik niet bezig ben. voor oh, terwijl ik nu alleen maar denk: ah, wat zij is heel veel zeg maar.